...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Freddy van met het NOS journaal. In de Amerikaanse staat Virginia is de zwakbegaafde Theresa Lewis geëxecuteerd. Ze was ter dood veroordeeld voor het beramen van de moord op haar echtgenoot. De 41-jarige vrouw liet haar man en stiefzoon vermoorden om een verzekeringspremie van 250.000 dollar op te strijken. Twee mannen die de moorden pleegden, kregen levenslang. In de VS was veel protest tegen de executie van de vrouw vanwege haar lage IQ. Dat ligt net boven de 70, de juridische grens om iemand ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Lewis is met injecties ter dood gebracht. Het is voor het eerst in 100 jaar dat er een vrouw werd terechtgesteld in Virginia. In China worden vier Japanners vastgehouden die ervan worden beschuldigd dat ze zonder toestemming in militaire zone zijn binnengegaan. Ze zouden er militaire objecten hebben gefilmd. Het onderzoek naar de Japanners is een nieuwe stap in de diplomatieke rel tussen China en Japan. Die ontstond toen Japan twee weken geleden de bemanning arresteerde van een Chinese vissersboot. Het schip voer in de buurt van een groep eilanden in de Oost-Chinese zee die door beide landen worden geclaimd. Japan houdt de kapitein nog steeds vast. Afgelopen weekende schortte China al de contacten met Japan op hoog ambtelijk niveau op. Een oude Dakota die gaat dienen als decorstuk voor de musical Soldaat van Oranje... is zonder problemen over de weg vervoerd naar de plaats van bestemming. Eerder raakte een historisch vliegtuig van het museum bevrijdende vleugels in Best... zwaar beschadigd tijdens het transport. Het kwam klem te zitten onder een viaduct. Om dit toestel, een Dakota uit 1937 van het AVO Droom in Lelystad... naar het voormalige militaire vliegveld Valkenburg te vervoeren... zijn de staart, de vleugels en een deel van de romp gedemonteerd... Het weer, vannacht een paar buien, mogelijk met onweer, minima rond 13 graden. In de ochtend wordt het vanuit het westen droger, maar smiddags volgen nieuwe buien. Het wordt een graad of 18. Dit was het NLV. heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met. met nu de nacht. boy free.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 La papa pirigita va bene. Si tu parla pietà americano. Quando sa fa l'amore sotto la luna. Come dov'è n'cave di hai l'ovio? Papa l'americana.